12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Wilders neemt opnieuw afstand van Noorse Schutter. Extra psychiaters naar het Pieterbaancentrum. En tientallen vrachtwagens gestript in Hogeveen. Het is vandaag bewolkt. Er is af en toe regen. Op een enkele plaats ook wat zon. En het wordt 18 graden aan zee tot ruim 20 in het binnenland. Morgen wat meer ruimte voor de zon, toch ook nog een bui en 20 tot 23 graden. En donderdag nog wat warmer, maar er blijft kans op een bui. PVV-leider Wilders heeft nog eens nadrukkelijk afstand genomen van de terreuraanslagen in Noorwegen. In een verklaring spreekt hij van een brute moord die de PVV diep heeft geschokt.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 De Noorse politie intussen hoopt overmorgen... de definitieve lijst met namen te hebben van de slachtoffers... van het bloedbad op uh, Utolia. Vandaag wilde de politie al beginnen met het vrijgeven van de namen. Maar dat blijkt toch wat langer te gaan duren. En toch heeft een tweetal Noorse kranten al een aantal namen vrijgegeven... en er ook foto's bij geplaatst. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Dirk, je hebt die krant al bekeken op internet. Hoe, hoe zijn ze aan die namen en die foto's gekomen eigenlijk?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 Uh, de, premier, de premier dankt de reddingsmanschappen. Uh, de koning dankt uh, ook de reddingsmanschappen. Dus ieder geeft elkaar schouderklapjes. Men zit echt nog in deze fase van, uh, van shock. En in elk geval dus die definitieve namenlijst. Daar komen ze dan overmorgen mee van het bloedbad op Uteu. Ja. Dankjewel Dirk Evers. Om de lange wachttijden in het Pieterbaancentrum te verkorten... worden extra psychiaters ingezet. Dat schrijft staatssecretaris Teven vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Waarnemend directeur Wim van Kordelaar... van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Daar valt dat Pieterbaancentrum onder. Goedemiddag, meneer Kordelaar. Ja, goedemiddag. Dat is allemaal om de... Van Kordelaar, de wachttijden lopen op, wordt gezegd. Hoe lang zijn die wachttijden nu bij het Pieterbaancentrum? De wachttijden bij het Pieterbaancentrum zijn op het moment een, ongeveer 23 weken. En normaal is? Normaal is ongeveer de helft hoor, 8 tot 12 weken. Ja. Uh... Maar dat wisselt nogal een keer. Een tekort aan psychiaters, als je het zo leest. Uh, hoe komt dat? Ja, tekort aan psychiaters, tekort aan gekwalificeerde psychiaters. Uh, dat wil zeggen psychiaters die uh, ook dit type van onderzoek uh, kunnen doen. Uh, en hoe komt dat? Nou ja... In, in het algemeen is er sowieso een tekort aan psychiaters. Um, um, in de algemene gezondheidszorg ook. Uh, en in dit vakgebied, uh, waar je ja, toch extra gespecialiseerd voor moet zijn, is dat tekort nog groter. Het blijft ook of, al jaren het geval hoor. Ja, bekijken of uh, verdachten gestoord zijn, wat hun afwijking is en zo. Dat gaat allemaal uit Pieter Baan Centrum. Um, is het zo dat psychiaters uh, weggaan bij het Pieterbaancentrum of het niet lang uithouden? Of is de toevloed aan verdachten uh, wat u de DAS om doet? Ja, nou even een kleine correctie op wat u zei. Uh, Want niet iedereen gaat naar het Pieterbaancentrum, er gaat maar een heel klein deel naar het Pieterbaancentrum. En daarnaast worden heel veel verdachten onderzocht uh, uh, door ambulant werkende psychiaters. Die overigens ook uh, voor een deel ook weer uh, in de klinische rapportage van het Pieterbaancentrum uh, werkzaam zijn. Uh, en nu de tweede vraag, gaan er uh, psychiaters weg. Er is natuurlijk uh, natuurlijk verloop onder uh, uh, psychiaters, uh, zoals in alle beroepsgroepen. En dat is in, in het Tieterbaan Centrum natuurlijk ook het geval. Maar niet dat er extra druk is, dat ze extra onder spanning staan, want die indruk wordt wel eens gewekt. Uh, het is niet zo dat mensen met uh, ja, weglopen om het zo maar te zeggen, omdat het zo vreselijk moeilijk werkt. Hm. Het is ook uh, werk is, Het is ook. Uh, ...waardoor een boeiend werk. Nee, er zijn mensen met pensioen gegaan. En natuurlijk gaan er altijd mensen uh, uh, uh, op een andere plek werken. Uh, bijvoorbeeld in de behandeling. Dat komt uh, regelmatig voor in het vakgebied. Ja, en er wordt ook, wel, wordt ook flink wel een beroep gedaan op Pieter Baans. dan heb ik ook wel het idee. Nou moeten ja. er nieuwe mensen komen. Als we uh, meneer Teven vandaag uh, zijn brief lezen aan de Kamer. Waar komen die vandaan, die nieuwe psychiaters? Nou, voor een deel komen die uh, um, uit... Uh, Laten we zeggen het NIFP zelf, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Wij hebben als NIFP een, uh, een, een twaalftal vestigingen waar psychiaters werkzaam zijn. Vooral in de zorg uh, uh, in de penitentiaire inrichtingen. En daarvan is een, uh, een aantal ook gekwalificeerd om forensisch uh, uh, psychiatrisch onderzoek te doen. Uh, en daar gaan we in sterke mate uh, uh, op sturen dat die ook in het uh, Pieterbaancentrum, overigens voor een deel naast hun werkzaamheden die ze gewoon uh, doen uh, dagelijks, uh, meewerken om de wachtlijst uh, uh, omlaag te brengen. En dan kunnen die wachtlijsten dus naar beneden. We gaan ja. kijken hoe het uh, allemaal loopt. Meneer van Kortelaar, dank u wel. Dan Een ander probleem. Onbekenden hebben afgelopen weekend in Hogeveen... 27 vrachtwagens ja, gestript, allerlei onderdelen eraf gesloopt, gedemonteerd. En de schade ruim 100.000 euro. Dirk Neves van de politie Drenthe. Um, ja, waar gebeurde dat, meneer Neef? dat strippen van die vrachtwagens? Waar stonden die dingen? Die vrachtwagens stonden geparkeerd op afgesloten bedrijfsterreinen... bij de bedrijven waar ze van zijn. En geen toezicht daar. Uh, nee, het is een industrieterrein, dus uh, daar is niet dagelijks toezicht, dat klopt. En is dat in één keer gebeurd of zo, langzamerhand, is één vrachtwagen en dan nog één? Ja, waarschijnlijk wel. Als je kijkt naar de aantal uh, vrachtwagens wat, uh, uh, wat, uh, waar onderdelen vanaf zijn gehaald, dan, dan moeten ze geruime tijd bezig zijn geweest. Um, Waarschijnlijk vanaf vrijdag, maar het kan ook al zijn dat ze donderdag al uh, s'nachts geweest zijn... maar dan was het waarschijnlijk wel opgevallen. Dus we gaan ervan uit dat het tussen uh, vrijdagavond en uh, maandagmorgen is gebeurd... en dat ze daar uh, geruime tijd bezig zijn geweest. Ongestoord hun gang gegaan. En wat hebben ze zo al meegenomen? Wat sloop je eraf van een vrachtwagen? Nou, opmerkelijk is dat uh, bij, uh, bij één bedrijf van, van 23 vrachtwagens... Uh, slechts één onderdeel is afgehaald. En dat gaat dan om een uh, zogenaamde EAS-unit... Uh, en nou heb ik niet al te veel verstand van vrachtwagens, maar ik heb begrepen dat dit een systeem is dat waakt over een lage CO2-uitstoot. Hmm. Dus dat is echt een, een, een speciaal onderdeel. En op basis daarvan denken wij ook dat dit mensen zijn geweest die heel goed wisten wat ze moesten hebben. Het ging op bestelling, maar ook de lampen en zo heb ik ook al gehoord. Ja, bij, maar dat was bij een ander bedrijf. Daar zijn van vier vrachtwagens... Allemaal losse onderdelen uh, afgehaald, zoals grills en uh, spiegels en dat soort dingen. Dus dat uh, was meer algemener. Uh... Maar vooral die ehs units daar is veel belangstelling voor. Ja, dat ding kost natuurlijk wat en misschien kun je dat wel ergens kwijt weer. Kun je het weer verpatsen? Heeft u al enig idee wie de daders zouden kunnen zijn? Nee, uh, we hebben nog geen enkel idee. We zijn druk bezig met onderzoek. Uh, maar goed, duidelijk mag zijn dat het uh, mensen uh, zijn die heel goed wisten uh, wat ze moesten hebben. en daar ook zeker een markt voor hebben. Het is wel een gek verhaal, meneer Neef. Ja, het is zeker uh, een uh, bijzonder verhaal. Ja, nou sterkte met het onderzoek, Dirk Neef van de Politie, Drenthe. De Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. PvdA en D66 noemen het onhandig dat premier Rutte vrijdag met andere cijfers kwam over de steun aan Griekenland dan de andere eurolanden. Volgens de PvdA wilde de regering kennelijk duidelijk maken dat ook de banken bijdragen aan de steun. En D66 zegt dat er op die manier discussie blijft bestaan en dat dat niet goed is voor het vertrouwen in de euro. In Zuid-Limburg hebben bijna 75.000 huishoudens problemen met het water. De storing is het gevolg van een breuk in een hoofdwaterleiding. Het gaat om huishoudens in onder meer Maastricht, Valkenburg, Heerlen en Sittard... zegt de Waterleidingmaatschappij Limburg. Sommige mensen zullen geen water hebben. Andere mensen hebben water met een minder, een minder druk uit de leiding. Um, of het water kan wat troebel zijn omdat er zuurstof in de leiding is gekomen en lucht... Waardoor dus, het uh, ja, dat, dat water wat, wat troebel wordt. Op zich heeft dat uh, geen consequenties voor de kwaliteit van het drinkwater. maar het ziet er dus net even anders uit. Het waterleidingbedrijf is bezig met de reparatie. En dat verwacht dat de problemen zo ja, nu ongeveer aan het begin van de middag zijn verholpen. Door het warme voorjaar doen de suikerbieten het erg goed. De Suikerunie en onderzoeksinstituut IRS verwachten een opbrengst van gemiddeld 14,9 ton suiker per hectare. En dat is ruim 18% meer dan vorig jaar. En ook de vroege uitzaai speelde een belangrijke rol, zegt de Suikerunie. al heel veel bieten zijn er in, suikerbieten zijn er in maart al gezaaid. Daarna hebben we een periode gehad van warm en, en ook droog weer. Maar vooral dat warme weer heeft de bieten heel snel doen ontwikkelen... waardoor ze al een flinke voorsprong had op de voorgaande jaren. Vanwege het slechte weer van de laatste week... is de opbrengstverwachting van suikerbieten toch weer iets naar beneden bijgesteld. Maar de Suikerunie en IRS verwachten voor dit jaar nog steeds een recordopbrengst. De politie in Den Haag heeft een man van 54 zonder rijbewijs aangehouden. En die man viel op door zijn rijgedrag en dat bleek dan ook dat hij te veel had gedronken, maar dat was niet het enige. Zijn roze papiertje was al lang niet meer geldig, zegt de politie. Hij heeft het ooit gehaald is alleen al sinds 1996 ongeldig verklaard. Hij verklaarde zelf dat hij bleef rondrijden omdat hij niet zonder zijn auto zijn werk kon doen. Dus vandaar dat hij toch gewoon rond blijft rijden. Aardappelzetmeelbedrijf AVB heeft zeven werknemers ontslagen... omdat ze het rookverbod hadden genegeerd. Volgens een woordvoerder hebben de rokers zich schuldig gemaakt... aan roekeloos gedrag. In de fabriek worden van zetmeel basisproducten voor lijm gemaakt... en vanwege het explosiegevaar geldt er een strikt rookverbod in de fabriek. En die zeven mensen werden vrijdag op hete daad betrapt... bij het roken in de bedieningsruimte van die AVB-fabriek... in het Groningse ter apel de wereldkampioenschappen zwemmen. De sprintkanonnen kwamen in het water op de 200 meter vrije slag. Daar in Shanghai. En Bob van der Tak die was erbij. Was het vuurwerk, Bob? Ja, het was vuurwerk, hoor. Die finale die we inderdaad net achter de rug hebben bij de mannen. Een paar supersterren in het water. Zoals Yannick Anjel, de Fransman, Paul Biederman uit Duitsland. En natuurlijk de twee Amerikaanse kanonnen. Michael Phelps en Ryan Lochte. En die maakten er een mooie strijd van Phelps. Uh, die weer terug is op het mondiale podium nadat hij uh, te kampen heeft gehad met motivatieproblemen. Die uh, opende hard, ging hard weg, leidde ook halverwege. Maar toen kwam Orion Lochte, een van de nieuwe sterren zeg maar, van Amerika. En die, uh... Hij ging er voorbij en uh, won uiteindelijk de race met Phelps op de tweede plaats. En uh, in een zeer scherpe tijd, mag ik wel zeggen, 1.44, 44. De winnende tijd, tijd voor uh, Lokti. Phelps tweede. En Paul Biederman uit Duitsland dankzij een uh, goede eindsprint derde. Maar dat was uh, inderdaad zeer spectaculair allemaal. Heb jij al Nederlanders in actie gezien? Nee, nog niet. We krijgen straks twee halve finales met Nederlandse inbreng Femke Heemskerk op haar 200 meter vrije slag. Vanmorgen zesde in de series. Was ze niet helemaal tevreden over haar race omdat ze op het einde nog een beetje kapot ging op de laatste 50 meter. Maar goed, ze haalde in ieder geval de halve finale en nu moet ze straks dus gaan proberen om de finale te halen. En Lennart Stekelenburg komt in actie op de 50 meter schoolslag. Ging als vijftiende door naar de halve finale. Dus... Ik denk dat het voor hem een moeilijk verhaal zal worden... om nu bij de beste achter te komen. Dan nog even kijken naar Monique Nijhuis. Zij moet ook. 100 meter schoolslag. Hoe laat is dat? Dat is rond kwart voor twee Nederlandse tijd. Oké, okay. gaan we ook in de gaten houden. Dankjewel, Bob van der Tak. Houd door naar Wijnand Zwaan bij de AWB. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. De A1 van Amersfoort naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Het staat daardoor vast tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, daar heb je nog maar eentje over. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetebouw de Rijndijk, 3 kilometer. Daar is een kapotte vrachtwagen gestrand op de rechte rijstrook. En bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Daar uh, staat voor de Thomassentunnel 2 kilometer file. Er zijn tijdelijk twee rijstroken dicht. Kwart over twaalf hoofdpunten van het nieuws. Wilders neemt in een verklaring opnieuw afstand van de Noorse Schutter... dat hij expliciet heeft verwezen naar de PVV... en hemzelf vervult hem met walging, zegt Wilders. Om de wachtlijsten bij het Pieterbaancentrum tegen te gaan... moeten er van staatssecretaris Deven extra psychiaters bijkomen. En tientallen vrachtwagens zijn gestript in Hogeveen. En de schade zo'n 100.000 euro. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFV met lunch.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 Van experts kun je meer verwachten. Ook tijdens de opruimfinale. Macro Mega Mania Cinderella Dekbed sets nu vanaf 9,99 Dit is Radio 1 en CRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Prins gaf dus twee verrassingsconcerten in de Melkweg in Amsterdam. Hij is niet de eerste die de Nederlandse fans op die manier verrast. Daarover straks volkszand poprecensent Menno Pot. In het mediaforum Elsevier-columnist Bart-Jan Spruit... en NRC-cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Het gaat onder meer over de brief van de minister van Financiën, de jager... die nodig was om de Europese steun aan Griekenland duidelijk te maken. Maar die brief was nog best lastig uit te leggen. Nou, dat is niet zo simpel te beantwoorden, die vraag. Want in deze brief vliegen de miljarden om de oren. En die boodschap die wordt verpakt in een verhaal waarin de miljarden om de oren vliegen. Het is, zoals we verwachten, razend ingewikkeld. In de Nationale Nieuwsquiz straks, Henk Beskus uit Winterswijk. Dit is... Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws van vandaag. Lezers van het Brabants Dagblad van de editie Tilburg... die kregen vanmorgen een pijnlijke voorpagina te zien. Onder de kop Massale Herdenking van Slachtoffers over Noorwegen... staat een foto van een feestende menigte op de Tilburgse kermis. De hoofdredactie biedt hiervoor haar excuses aan. Ze spreken van een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. En het had nooit zo in de krant gemogen. Morgen staat op de voorpagina ook nog een excuus. Daphne Bunskhoek, Chris Keine en Paul Roosemuller... zijn de presentatoren van een nieuw programma Gesprek op 2 geheten. De drie rouleren als presentator in deze talkshow... die vanaf 11 september wekelijks te zien is op de zondagavond. Onderwerpen als politiek, kunst en buitenland kunnen daarin aan bod komen. Gesprek op 2 is een samenwerking van ICON, NTR en VPRO. Prins Albert van Monaco en zijn vrouw Charlene... hebben een proces aangespannen tegen het Franse tijdschrift L'Express... Volgens het paar heeft het blad valse geruchten verspreid over een breuk in hun relatie. vlak voor de bruiloft deze maand. Het blad schreef dat Albert zijn verloofde had opgebiecht. dat hij een derde bastaardkind zou hebben. Charlene zou daarna de relatie hebben verbroken. Maar de bruiloft ging gewoon door en het verhaal is volgens het paar dus niet waar. L'Express wil voorlopig niet ingaan op het proces. De afscheidswedstrijd van Edwin van der Sar is live op Nederland 3 te zien. Op 3 augustus speelt de doelman met een Dream Team tegen het huidige Ajax. In dat dreamteam spelen onder meer Alessandro Del Piero... Ryan Giggs en Rafael van der Vaart. Deel 2 van de NCV-serie In Therapie is gisteravond weer begonnen. 422.000 kijkers zagen hoe de psychotherapeut van het vorige seizoen... Paul Westervoort nu zelf in therapie moet. En dat vindt hij knap lastig. Ik ben psychotherapeut, jij bent psychotherapeut... ik ken iedere interventie die je kunt inzetten. En ik ken de weerstandsverlagende vragen die je stelt. Heeft u het een beetje kunnen vinden? Ik ken de gespeelde empathie. Goh, het lijkt me een lastige situatie voor je. Ik heb je zelfs al op de klok achter me zien kijken. Is dat wat therapie voor jou is? Een verzameling goedkope technieken? Vorig seizoen trok in therapie ook rond de 400.000 kijkers per aflevering. Het 8 uur journaal was gisteravond met ruim 2 miljoen kijkers het best bekeken tv-programma. Uur van de Wolf komt vanavond met een ingelaste uitzending over de dit weekend overleden zanger Johnny Hoes. Vanavond om kwart over elf op Nederland 2 is de documentaire... Och, was ik maar te zien. En in de Varagids deze week een homo-special vanwege de naderende Gay Pride. De voorkant van het blad is helemaal roos. En er staat onder meer een verhaal van Arthur Chapin over zijn reis naar Polen... waar hij onderzocht hoe homofoob dat land eigenlijk is. Donderdag 4 augustus is er ook een themaavond over dit onderwerp. De uitzending heet Flikker op. En daarin vertelt Claudia de Brij onder andere... hoe Toon Hermans een rol heeft gespeeld bij haar geaardheid. Vanavond begint een nieuwe serie Kijken in de Ziel. Het programma van interviewer Koen Verbraak. Dat al eens een keer de nipkoff schijf om. Dit seizoen gaat hij in gesprek met politici. Onder meer Jan Marijnissen, Jolande Sap, Hans Wiegel en Nebahat Albayrak zijn te gast. Koen Verbraak en Al Albayrak aan de telefoon. Uh, mevrouw Albayrak, uh, hoe was het om mee te werken aan het programma? Uh, spannend, bijzonder. Een beetje eng ook wel. Waarom? Ja, als je meewerkt aan een programma dat de titel draagt... Kijk in de ziel, dan weet je dat er in je ziel gekeken wordt. En uh, nou, nu ben ik daar niet zo bang voor. Maar je levert je ook wel uit aan een journalist uh, die ik tevoren niet kende... En, en dan is het nog maar afwachten wat zo iemand daarmee doet en hoe dat interview vervolgens gaat. Een journalist ook die een, een reputatie heeft, in de zin van een goede reputatie. Het is een goede interviewer, zegt iedereen ook altijd. Hij, hij weet dingen te ontlokken, die anderen, dat anderen dat niet lukt. Uh, bent u er ook in, in, in gestonken, zeg maar? Heeft <lacht> nou, zo u hebt dingen verteld doemen. die u niet wilde vertellen, eigenlijk? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat hij meer uit me heeft gekregen dan... Ik van tevoren dacht, dat komt natuurlijk deels omdat het gesprek inderdaad bij mij ook bijna drie uur duurde. En de hele setting is er een waarbij je heel erg je op je gemak voelt. En die journalist die tegenover je zit is ontzettend vriendelijk, oprecht, maar ook heel erg scherp. Uh, je hebt, uh, ik heb bij journalisten soms wel eens dat ik denk van... ja, is die vriendelijkheid nou gespeeld? Hè? Probeer je me nou echt op mijn gemak te stellen... Uh, zodat je informatie uit me krijgt? Maar uh, dit was gewoon een heel oprecht en integer gesprek. En dan, ja, dan laat je toch wel heel erg veel van jezelf zien. Ja, Koen Verbraak ook, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Eer, eerder heb je met psychiaters gewerkt, advocaten, voetbaltrainers... nu dus politici. Is er een groot verschil eigenlijk tussen die groepen? Nou, wat in elk geval merkbaar is, is dat politici natuurlijk... Uh, bijna altijd beroepshalve, zou ik bijna zeggen... Uh, getraind worden. En uh, zoals Wouter Bos dat ook heel mooi vertelt... je wordt erop uh, getraind... dat je geen antwoord geeft op de vraag. <laughs> en uh, dat, dat is in het begin... even wennen. En, uh, maar dat, dat, uh, dat neemt niet weg... dat, dat ik... Uh, ja, ik, ik vond niet dat het een gesprekje de weg zat, hoor. Nee. Maar dat, dat hadden, laten we zeggen, psychiaters minder. Die, die, die waren minder ge, ge, ge, ja, voorbereid eigenlijk op die manier. Nou, een groot deel van die psychiaters had nog nooit voor een camera gezeten. Dat was natuurlijk wel heel anders. Ja. Het nadeel daarbij was weer dat ik soms in het begin zelf er heel ongemakkelijk van werd. Dat ik dacht, uh, ze kijken door me heen, weet je wel. Dat ze jou gingen analyseren? Ja. <laughs> ja. ja. ja. Uh, mevrouw Albark, uh, want dat is bekend natuurlijk, politici krijgen mediatraining. Maar dat is natuurlijk vaak gericht op wat, wat kortere gesprekken over het algemeen. Uh, nu zat u daar dus drie uur ineens. Ja, en ik, ik heb amper mediatraining gehad. Ik, ik, ik ben daar niet zo van. Uh, ik voel me ook altijd heel erg uh, ongemakkelijk als ik getraind word. Ik geloof dat ik twee keer kort een training heb gehad... En uh, het belangrijkste dat ik daaraan heb overgehouden is dat je moet oppassen dat in het beeld je, je kraag niet uh, omgedraaid zit. Of dat je lipstick uh, van de vriendin die je zoende niet op je wang zit en dat soort dingen. Dat, dat ja, is ook allemaal heel belangrijk, want het beeld leidt af van de inhoud. Uh, dat is een wijze les die ik wel heb ontvangen, geloof ik. Uh, heb onthouden. Maar uh, nee, het heeft mij dus ook echt niet in de weg gezeten. Ik, uh, uh, Nee, ik ken daar niks van. Koen, er zitten politici bij die nog volop in de, in de politiek actief zijn. Er zitten ook oud-politici bij, zoals Wiegel en Marijnis. Die kunnen toch iets makkelijker praten, lijkt me. Want die anderen worden de volgende dag wel in hun fractie erop aangesproken, neem ik aan, op wat ze gezegd ja. hebben. In principe zou je dat zeggen, maar ik vond bijvoorbeeld, uh, nee, we had uh, dat ontzettend uh, goed en, en, en prettig doen en openhartig. En ook bijvoorbeeld Jolande Sappers bepaald niet iemand die ontzettend uh, met de handrem op praat. Dus dat waren wel... Ik vond het prettig van de mensen die kwamen... of ze nou oud-politicus zijn of zittend politicus dat ze wel um, van plan waren om ook iets te zeggen. En dat is toch... Ja. Er kwam niemand naartoe om te denken... ik hou vanmiddag de hele middag mijn op elkaar. Nee, nee. Ja, ik, ik denk dat die afweging... ...voor de toezegging uh, komt. Dat je nadenkt of je aan een programma als deze wil meewerken of niet. Ja. En of je zo ver wilt gaan. Uh, dat je in je ziel wilt laten kijken. En als je mm, je te kwetsbaar voelt of dat niet wilt, of het niet aandurft, dan, dan doe je dat niet. Uh, maar als je eenmaal ja zegt, en dat was bij mij uh, zeker ook het geval... Uh, ...dan ga je naartoe met, uh, met echt uh, het voornemen om niet met een slot op je mond daar te gaan zitten. Ja. Um, en, en nogmaals, en uiteindelijk vertel je veel meer dan je dacht dat je zou gaan vertellen... maar ja. dat is wel allemaal uh, al van tevoren ook ja, ingecalculeerd. Ja. Uh, Koen, uh, Geert Wilders zit er niet bij, jammer. Ja. Je, nou ja, ik, ik vond wel dat hij, dat hij erbij had moeten zitten... maar ja, ik heb 4,5 maand moeten wachten op een antwoord en het antwoord luidde, uh, was zeer kort dat, dat bevatte maar drie letters namelijk nee zonder enige toelichting ja, en ja. vervolgens heb ik nog hier op Ringman gevraagd omdat ik toch vond dat de Pvv erbij moest hoe dan ook en die zei van ik vind het ontzettend leuk ik doe het heel graag maar ik moet het even vragen aan Geert en toen kreeg ik een betuigt het mailtje na een paar dagen van ik mag niet ja, het bekende verhaal wat we vaker horen natuurlijk als we ze uitnodigen ja maar het uh, is jammer want ze zijn partij voor de vrijheid denk ik ja. daar hoort er ook vrijheid van meningsuiting bij het is misschien nu wel te vroeg om die vraag nog te stellen, de laatste vraag. Maar uh, dat is, uh, wat, wat wordt de volgende groep die jij uh, op je stoel krijgt? Uh, ik vind het wel heel erg leuk om een keer een serie te maken... over topondernemers, de wereld van het grote geld. Kijk aan, dus dat zou wel eens de volgende Kijk in de Ziel kunnen worden? Dat zou best eens kunnen. Goed, we gaan dat afwachten. Eerst maar eens vanavond, vanaf 10 uh, voor half tien Nederland 2... een nieuwe serie, dus Kijk in de Ziel met politici. Koel Verbraak, dankjewel. En datzelfde geldt voor Nebahat Albayrak. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de Beatles, naar Blokken. Het mediaarchief. En daarin blikken we vandaag terug op een bijzonder verrassingsconcert. En allemaal in aanleiding natuurlijk van die extra concerten van Prince gisteren en eergisteren in Amsterdam. Prince is niet de enige artiest die het leuk vindt om onverwacht op te treden. In 1995 kwamen de Rolling Stones spontaan naar Paradiso. Fans hadden zich op strategische plekken in de stad verzameld, want pas om 10 uur s ochtends konden ze via een regionaal radiostation te weten komen waar ze hun kaartjes konden kopen. Wij gaan niet als stelletje gekken hier over die straat heen rennen om wel bij het punt te komen. Ja, maar gebruik je verstand. Even voor tienen meldt Radio Noord-Holland dat de kaartverkoop niet hier bij Paradiso, maar bij de Melkweg is. Blijf toch nog even staan om even te weten of ik toch nog een kaartje kan krijgen. Maar het is illusie, hè? Uh, heerlijke illusie. Ik was vroeger helemaal niet zo'n fan van de Rolling Stones. Maar met de jaren is dat gegroeid. En, uh, ja, dit moet eigenlijk het hoogtepunt in mijn carrière als fan zijn. Maar ik zie het zonder in. <laughs> ja, het is heel hopeloos. Maar om te kijken of het toch lukt. Ik denk het niet hoor. Ik denk ook dat ik zo weer weg ga. De achterkant van de melkweg is de uitgang van de uitverkorenen. <hijen> Zij die een kaartje van 25 gulden in hun bezit ja? hebben. Nou, gewoon op de gok uh, bij de Melweg gaan staan en daar was het. Ja, dus, op zijn, uh, ja en op tijd. laat uh, was je er? Uh, hoe laat was het? Quart uh, uh, uh, over negen. Uh, ja, kwart over negen. Te gek. Hele melden! Yes! A A <lacht> 16 jaar geleden was dit. Uh, kennelijk komen grote artiesten zoals de Stones dus en ook Prince... gisteren en zondag graag naar Nederland. Uh, ik praat er even over door met Menno Pot, popjournalist van de Volkshand. Menno, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Was jij bij dat Stones concert in 1995? Ja en nee, ik, uh, ik uh, stond op het museumplein naar een scherm te kijken. Uh, oh, ja. Want daar werd het uh, vertoond. Uh, en uh, uh, ja, daar, uh, uh, daar heb ik me toen geposteerd. Voor de, voor de concertkaarten zelf had ik denk ik te weinig geld. Ik was student. Ik kon mijn telefoonrekening niet eens betalen, dus uh, ik moest daar heel selectief in zijn. Ja, ongelooflijk, die prijzen trouwens. 25 gulden hè, in die tijd, moet je nagaan, voor de Stones. Dat is een andere koek, hè? Ja, ja. inderdaad. Ja. Zij, waarom komen dit soort bands zo graag naar Nederland? Uh, nou, er zijn redenen voor. Ik moet wel eerst even een verschil maken tussen Prince en de Stones in deze. Want de uh, Stones kozen toen echt voor Amsterdam en ook voor Paradiso als, als plek voor, uh, voor, voor dat project van ze. Die speelden een toen in hun tour in allerlei kleinere zalen vooral, hè? Ja, semi-akoestische optredens deden ze. En uh, uh, ze hebben daar een cd van opgenomen in Paradiso. En daar hebben ze dus echt voor gekozen om dat in, Par in Paradiso te doen. Prince doet dit soort kleine concerten wel vaker. Die heeft er een handje van om in, in plaatsen waar die komt uh, ook nog een verrassingsconcert uh, te geven. Vaak in de vorm van een aftershow na het grote eigenlijke optreden. Ja. Uh, dus dat, die heeft in mindere mate uh, specifiek Nederland uitgekozen voor iets bijzonders. Maar de Stones deden dat wel en Nederland uh, overkomt dat wel vaker. Uh, ik herinner me ook concerten van Willie Nelson in het Klein. En, uh, Nederland en zeker Amsterdam zijn dan uh, populaire plekken. Maar men vindt artiesten. dat gewoon een leuk publiek of zo, die artiesten? Dat, Amsterdam heeft als stad een hele coole naam onder artiesten. Men vindt Paradiso vaak een prachtige zaal, wat het natuurlijk ook is. Ja. Dus daarom komen daar wel eens artiesten terecht. Maar uh, het Nederlands publiek uh, is bij, een, bij vooral grote gevestigde artiesten ook wel behoorlijk populair. Uh, en, uh, dat komt omdat we veel geld voor ze in het laadje brengen. Je ziet dat als de Stones op tournee gaan, uh, uh, dan uh, geven ze vaak in, in heel veel Europese steden spelen ze in een voetbalstadion. En in de meeste Europese hoofdsteden zijn dat dan één of twee shows. En vroeger waren het er in Nederland dan ineens zes of zo. Die, ja. die, die belangstelling was overweldigend groot. Maar geven wij Nederland... gewoon sowieso zonder blik of blozen dat geld ervoor uit en zijn we misschien niet kritisch genoeg of zo? Uh, het Nederlands publiek staat bij popmuzikanten bekend als uh, niet zo heel kritisch. Dat is wel, uh, uh, ja, dat, dat hoor ik wel vaak. We willen ze ook... gewoon graag zien en zijn bereid daarvoor te betalen. Juist, en dan komt er ook iets op gang. Uh, je ziet het in Nederland ook bij bijvoorbeeld de enorme belangstelling voor musicals... in het Circus Theater in Scheveningen, die dan jaren kunnen blijven draaien. Er komt dan iets op gang waarbij we elkaar aanpraten van... nou, de buren gaan ook, dus ik moet ook. En uh, uh, ja, dat, dat is in Nederland blijkbaar sterk. Uh, die, uh, die neiging en ook de neiging om trouw te blijven aan artiesten uh, van weleer. Ja. Uh, bands die in het buitenland uh, uitraken en uh, die die houden in Nederland dan hun publiek. Uh, en dat blijft lang. Uh... Blijft lang zo gaan. Ja. Duitsland heeft die reputatie overigens ook een beetje trouw je, aan geluiden van vroeger. Je was uh, zondag zelf bij Prince. Uh, vandaag in de Volkskrant schrijf je uh, daarover dat het een, een goed en bijzonder concert was uh, daar. Maar dat het nu ook wel mooi geweest is. Hij is vorig jaar in Arnhem geweest. Hij heeft nu Noord-Sea Jazz natuurlijk gedaan. Ja. Uh, nu weer een concert in Ahoy en dan die twee uh, extra concerten. Uh, ik zou zeggen hoe meer Prince hoe beter. Nou ja goed, hè. Dat, dat, dat heb je natuurlijk, uh, die, die discussie kun je altijd voeren. Ik schreef een persoonlijke repo in de in de Volkskrant. En uh, ik, ik had wel een beetje het gevoel van nou, we hebben nu uh, misschien uh, uh, niet eens zozeer genoeg van Prins gehoord. Want als het goede muziek is, dan kun je daar nooit genoeg van krijgen. Maar in, in het bijzonder genoeg over hem gelezen. Okay. Er is enorm veel over hem geschreven. Bijna, uh, de, in de Volkskrant is dus ook elk concert dat hij tijdens Noordsey Jazz deed... elk van die drie avonden is apart gerecenseerd. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb je het dan ook wel weer allemaal gelezen. Goed. Nou, uh, met die relativering erbij, uh, toch leuk om er even over door te praten. Nou, een eenlijn dus van dat bijzondere concert in 1995 van de Stoots. 25 gulden, zeg. ongelooflijk. <laughs> uh, Dank je wel voor de uitleg, Menno Pot van de Volkskrant. Okay. We gaan zo meteen doorpraten in het Mediaforum. Dat doen we met Bartjan Spruits en Ruben L. Oppenheimer. Nu eerst Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 Staatssecretaris Steven van Justitie wil extra psychiaters bij het Pieterbaancentrum... en hij bekijkt ook of andere centra werk kunnen overnemen. Door de tekorten en door het toenemend aantal verdachten... lopen de wachttijden bij het Pieterbaancentrum sterk op. De samenwerkende hulporganisaties hebben tot nu toe 10 miljoen euro opgehaald... voor hulp aan de slachtoffers van de droogte in de Hoorn van Afrika. Actievoorzitter Verwij van de SHO spreekt van een fantastisch bedrag. Om een eind te maken aan de ellende in het gebied in Oost-Afrika is volgens de VN 1,1 miljard euro nodig. En het aantal horecabedrijven is de afgelopen vijf jaar met 10% gegroeid naar bijna 54.000. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat vooral het aantal hotels is toegenomen. En verder is opvallend de groei van het aantal ijssalons met 50% naar 600. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Het is bewolkt en hier en daar valt wat lichte regen. De beste kansen op zon zijn vanmiddag voor het noorden van het land. Mogelijk breekt later in de middag in het westen ook de zon nog heel even door. De wind is zwak en waait in het binnenland uit variabele richting en langs de westkust uit het noordwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden, maar daar waar de zon goed doorbreekt kan de temperatuur nog oplopen tot ongeveer 20 graden. Vanavond en komende nacht is het meest droog en zijn er enkele opklaringen. Het koelt af naar 12 graden en plaatselijk kan een mistbank ontstaan.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 ANEW verkeersinformatie Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn loopt het vast... tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid, 7 kilometer fieden. Er is daar een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open. Verkeer van Amersfoort naar Apeldoorn kan beter omrijden via Arnhem... vanaf Barneveld over de A30, A12 en de A50. De A4, Amsterdam richting Den Haag, staat bij Soeterbouw de Rijndijk... 4 kilometer fieden. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met uh, columnist van Elsevier, Bart-Jan Spruit... en cartoonist van NRC, Ruben L. Oppenheimer. Welkom allebei. Nee. Uh, we beginnen over de, de aanslagen in Noorwegen... en met name de link met de PVV uh, op internet. En in de krant ontstaat na aanleiding van de aanslagen daar... Uh, steeds meer de discussie over de invloed die het gedachtegoed... van Geert Wilders heeft gehad op die aanslagen. En met name ook op die Anders Breivik dus. Uh, Ruben, is uh, Geert Wilders schuldig aan de aanslagen in Noorwegen? Juridisch gezien? Uiteraard totaal niet. Hij heeft, hij heeft geen, geen trekker overgehaald en geen bom geplaatst. Uh, dus daarin geef ik hem gelijk als hij schrijft... Uh, de PVV nog ik zijn verantwoordelijk voor een eenzame, verknipte idioot... die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen -islami op gewelddadige manier misbruikt. Dat maar, staat in die verklaring, Sinds ja. vanochtend op de site staat. Maar de hij PVV. is natuurlijk wel verantwoordelijk voor het creëren van een klimaat... waarin uh, bange, witte mannen denken dat ze een daad moeten stellen... omdat, uh, omdat het vijf voor twaalf is. Dus niet schuldig, zegt Oppenheimer, maar wel verantwoordelijk... Medeverantwoordelijk? Ja, het is dus zeg maar een soort uh, intellectuele medeverantwoordelijkheid. Dat zou je misschien wel kunnen zeggen, ja. In die zin, kijk, ik, ik begrijp ook best wel dat... Ik vind het jammer dat Wilders zich niet wat uitvoeriger wil verantwoorden. En dat hij dat doet, inmiddels zo'n persberichtje. Uh, en ik vind ook dat hij anderzijds wel gelijk heeft... wanneer hij zegt van... Uh, ja, de, deze meneer Breiviek... Dat is natuurlijk een allegaatje, dat gedachtegoed... wat hij in dat dikke boek heeft geschreven. Een heleboel dingen die hij vindt, die Breiviek... zijn niet te herleiden tot het gedachtegoed van de PVV. Dat is duidelijk. Maar anderzijds uh, zijn er wel heel veel expliciete verwijzingen naar Wilders... die duidelijk een held was voor Breiviek. En je moet je dus afvragen... Waar, als, als er iets is in het gedachtegoed van Wilders... dat een bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van een voedingsbodem waarin dit mogelijk was... waarin bestond dat dan? En dat is dan de vraag die je moet beantwoorden. Het is niet zomaar in het algemeen. En ik denk dat, dat, uh, dat je dat heel concreet zou kunnen benoemen... door erop te wijzen dat Wilders als politicus... eigenlijk een soort beeld van de werkelijkheid heeft neergezet... dat niet meer met politieke middelen is op te lossen. Mm. Heel concreet... Hij heeft het zo voorgesteld alsof Europa in het algemeen... en Nederland in het bijzonder uh, werd uh, overspoeld ja. door uh, islamitische kolonisten. En als je die laffe linkse politieke elite die dat allemaal liet gebeuren... en ook nog faciliteerde, want dan kwam al dat stemvee binnen. Hè. Uh -huh. uh, en die moslims die hier in Nederland gekomen zijn... Uh, beleiden een geloof dat wezenlijk onverzoenbaar is en altijd zal blijven met de Nederlandse democratische rechtsstaat... en onze waarden en normen. Dus ja. er het, het is geen oplossing voor het probleem dat is ontstaan. En ondertussen wordt het alsmaar erger. Ja. En de elite blijft maar wegkijken. Nog, nog even, ik zeg het even. Dus, dit, is dit, het dit, verhaal. Verhaal. dus is het vijf voor het Dit Dus is Dit is wat Wilders ongeveer zegt. Ja, ja. En, en, en als je het, zeg maar, dit zegt, als je dit beeld oproept van een groot probleem, dat meer is dan een probleem... dat niet meer met politieke middelen op te lossen is. Maar die zegt, het is vijf voor twaalf. En er is een oorlog. Ja, als, je, als die boodschap... Eigenlijk een soort politiek van de wanhoop. Als die boodschap uh, in bepaalde omstandigheden... bij een, een, een intelligente Scandinavische jongen... die uh, een hele filosofie bij elkaar zit te knutselen... op een eenzaam kamertje uh, via internet... Ja, dan kan dat zeg maar, het hoeft niet, maar het, het, het ja. is blijkbaar gebeurd dat dat tot de kortsluiting leidt die dan ja. ontbrandt in zo'n verschrikkelijke aanslag. Ruben Wilders reageerde in eerste instantie in een, in een tweet, hè? Uh, dus in 140 tekens, dat was zijn eerste reactie, toen werd het een tijdje stil. Uh, sinds gisteren komen daar uit allerlei hoeken uh, oproepen van uh, Frans Jongertje, nou zo en meer. Nu vanochtend staat die uh, verklaring op de site en uh, Spruit zegt nu, eigenlijk is dat nog te kort, hij moet veel meer uitleg geven. Wat mm -hmm. vind jij? Ja, nou, normaal gesproken is het voor Geert Wilders niet erg moeilijk om uh, te bewoorden waar het uh, volgens hem aan, aan schort. En um, als je me toestaat, ik heb nog een tweet erbij van Geert Wilders van 1 mei 2011. En dat, dat is even om aan te geven hoe inderdaad hij uh, in zijn bewoordingen niet alleen de problemen en de, en de angsten uh, benoemt, maar daar ook heel duidelijk een verantwoordelijke voor uh, aandraagt. Uh, en hij, sch op, uh, pardon, hij schrijft op 1 mei 2011, uh, gefeliciteerd Job met de 65ste verjaardag van de P van de Arabieren. Jullie gaven Nederland massa-immigratie... en importeerden vele kanslozen en criminelen. Hij zegt hier niet pak je geweer en ga linkse mensen afknallen. Maar hij, hij zaait wel geen haat, misschien maar angst. En de angst is, er is hier door een bepaalde groep... is hier een uh, grote partij kanslozen en criminelen binnengehaald. En ga je, ga je verhaal maar halen, want daar aan de linkerkant zitten de schuldigen. Ja, en ik denk dat Wilders uh, op het moment natuurlijk in een enorme impasse zit omdat hij, zeg maar, ja, dit is een, een tweet van 1 mei 2011, uh -huh. zei jij? Nou, ja. Uh, hij met zijn partij uh, steunt uh, een, een kabinet, een minderheidskabinet van, van CDA en VVD. En een van de, van, de, uh, van de werkelijkheden van de Nederlandse politiek is dat je een tijd lang kunt polariseren. En we hebben keihard gepolariseerd de afgelopen uh -huh. tien jaar. En dat was zeg maar de inversie van de huidige situatie. Want toen moest links zich verantwoorden over uh, de maatschappelijke werkelijkheid... die door haar toedoen zou zijn ontstaan. Ja. En nu is het andersom. Ja. En we hebben heel hard gepolariseerd. Maar je moet altijd bereid zijn om op een gegeven moment dan weer onderdeel te willen zijn van een nieuwe consensus. Dus ik, wilde... ik herinner me nog onze stand.nl waar, waar je te gast was. En, en dat was eigenlijk ook de boodschap. Hè? Van nou, nu is, dat was namelijk ja, de uitspraak ja, in het wildersproces. Ja, ja, nu, nu moet het misschien ja. eens een keer ophouden en nu moeten we gewoon vooruit. Ja. Maar het lijkt er nog niet erg op. Nee, dit is natuurlijk weer een enorme terugval in de discussie. Want nu is dat toch een soort ja. gevoel van triomf? Van haha, nou moet Wilde zich eens een keer ja. verantwoorden. Want Ruben, dat is de, de reactie natuurlijk als je, als je het in de kampen links-rechts wil, uh, wil verdelen. De reactie van links is nu van: nou ja, uh, kom nu maar. Hè. Ja, ja, bedoel, eerder kwam de kogel van links en nu kwamen de kogels van rechts. Kijk, toen, uh, toen, uh, toen Pim Tuin werd vermoord. Uh, als je de reacties van toen nog een beetje erbij kunt halen... dat was, nou ja, links kreeg het flink te verduren. Er was een klimaat gecreëerd waarbinnen dit mogelijk was. En Geert Wilders komt wat mij betreft nu niet weg... met een tweet of met een verklaring. Hij heeft jarenlang geroepen vanaf de zijlijn. Hij heeft nu een gedoogste. Maar politiek is natuurlijk meer dan alleen maar... een soort van rechtse of linkse hobby... Het gaat, over, inderdaad, uh, het gaat over het, het, het, het uitzetten en het, en het creëren van, van, van, van een gedachtegoed... waarbinnen mensen uh, kunnen handelen, moeten handelen. Politiek is geen, is geen gedachtenspel. Ja. En het, het, het verwijt dat ik Wilders kan maken, en ook maak... is dat hij op dit moment uh, met de hele voorgeschiedenis die hij en de PVV hebben neergezet... nu zegt van ja, wat een eenzame gek ermee doet... daar ben ik niet voor verantwoordelijk. En dat is niet zo. Politiek moet mensen inspireren. Liefst op een positieve manier. Maar je moet je er ook van uh, doordrongen zijn... dat jouw politiek en jouw toonzetting ook mensen... zeer zeker op een negatieve manier kan beïnvloeden. Ja. En dan maar zijn 140 karakters niet genoeg om dat recht te zetten. Ja. Waar, waar, waaraan je misschien nog wel moet toevoegen... dat je links misschien dit feestje moet gunnen... Uh, maar dat ze niet moeten denken dat alle mensen die in het verleden en ook nu nog bezwaren hebben tegen immigratie... en tegen multiculturalisme ja. en tegen uh, de zwakke culturele identiteit... dat dat per definitie een soort hele of halve Anders is. zijn. Maar, ja, waarbij He? ik wel wil op dat, opmerken dat de term links het feestje gunnen... misschien niet heel erg smaakvol gekozen is, maar... maar ja. Het is toch uh, van een van Het gaat niet om een triomf van, van links of rechts. Nou, ja. Het uh, uh, uh, uh, uh, uh, woord triomf viel gisteren ook al een paar keer. Uh. Uh, dat, de de, de triomfalisme bij links. Doe nou, je niet, eens, uh. Ja, Misschien bij links. Dan weet ik of ik echt links of rechts ben. Ik probeer daar een beetje tussendoor te zwalken. Maar ik heb bij mezelf geen enkel... hoewel ik een Wilders ben... geen enkel vorm van triomf gevoeld. Hmm. Uh, dat heb maar. ik op andere punten wel gevoeld... wanneer Wilders wordt aangepakt met woorden. Maar op dit moment denk ik niet dat het uh, iemand past... om. Uh, over de lijken van uh, 69, of hoeveel zijn er 72 mensen uh, nee. uh, triomf uh, te gaan uh, krijgen. Even nog jouw NSG uh, uh, Niks ligt hier. Jouw cartoon staat op de voorpagina. We zien uh, Wilders als een uh, keeper, denk ik. Hè, neem ik aan. Ja, speler. Ja, op de rug uh, ge, ge, getekend. En uh, we zien Breivik aan de aan de bal, maar dat is dan een bom. Mm. Valt me trouwens op dat hij met links schiet. <laughs> nee, kijk maar eens goed, hij schiet met rechts. Nee, ja, nou, dan is het een Van haar uh... wat hij doet. Kijk, okay. hij voor de kijker, Voor de kijker, nee, je hebt gelijk. Hij schiet. legt aan hij gaat met dit been schieten. Ja. Dat is zijn uh. linkerbeen. Of ja. hij tikt hem zo, stiekem. Ja. Ja. Hij wilde Wilders hem <laughs> ja. aan, dat wil ik dan ook even zien. Wilders kijkt hem door de benen. <laughs> uh, knap, ja, maar goed, rechts is een standbeen. Maar jij zegt de bal ligt bij Wilders. En, uh, en, en dat is eigenlijk ook een beetje op, op uh, toen nog, want toen was die verklaring, niet, dat hij verklaring nog niet, dat hij nu naar buiten moet komen en zijn verhaal moet doen. Ja, precies, precies ja. wat ik net vertelde. Maar hey. Hey, het, het jammer is wel uh, hey, dat, zeg maar, dat, dat ik de indruk had dat er nu net, zeg maar, uh, doordat het gedachtegoed van Wilders. Uh, zeg maar gemitigeerd, dus uh, aangepast, uh, op een fatsoenlijke manier was geïntegreerd in het kabinetsbeleid van u. In die immigratienota van, van, van, van Donner. Donner. Ja. En dat, dat vond ik een enorme stap vooruit. Dat ik dacht, nou, we bereiken nu toch... in de Nederlandse politiek een nieuwe consensus. Uh, Wilders slaat niet meer de taal uit... die hij de afgelopen tien jaar... of hoeveel, hoeveel jaar is het? Zeven jaar... heeft uitgeslagen. Dat, dat doet hij niet meer. Hij is ook gedisciplineerd... en... Het mooie is dat het systeem er alleen maar sterker van is geworden. Dat ze zeg maar, de goede punten van Wilders... Uh, dat ze de, hem die erkenning geven dat ze dat overnemen. En nu krijg je toch weer dat die consensus weer wordt ja. afgebroken. Hè, want het wordt weer uitgehaald. En uh, ja, dat, is, dat vind ik eigenlijk wel het jammer. De, de terugval als gevolg van... Uh, dit incident, de discussie die ja. daar ook volgt voor de maar Nederlandse politiek. We hopen dat Wilders uh, meer gaat doen dan alleen maar die verklaring uh, uh, uitgeven op zijn site. En uh, dat hij toch nog eens even naar buiten treedt, een uh, deze dagen, en uh, zijn verhaal gaat doen. Uh, laten we het nog even hebben over Rutte en de EU-miljarden. Uh, premier Rutte, die zei vorige week... Uh, uh, ja, hij heeft een paar fouten gemaakt met, met miljarden. Ik geloof 50 miljard hey, zat hij ernaast. Hm. Dat is me nogal wat. Uh, die imago van Rutte was natuurlijk fantastisch. Bij vriend en vijand ongeveer. Dit is wel een beetje een streep door de rekening dan. 50 miljard, waar hebben we het over? Foutje, kan <laughs> gebeuren. Het, het deed mij een beetje denken aan, uh, aan een man die thuis komt en zijn moeder. In dit geval dan vertelt van, mam, ik heb een nieuwe auto gekocht. Ja, een nieuwe auto, nu, en wat kost dat? Nou, 20.000 euro. En dat hij dan naar de winkel gaat en dat, dat de prijs exclusief BTW is. Ik heb het heel sterk de indruk dat Wilders... Kijk, de laatste mij nou. <laughs> dat uh, Rutte hier gewoon even, even echt niet heeft opgelet. Ik neem dit niet heel erg kwalijk, maar het, het is wel een krasje. Om bij die vergelijking van die auto te blijven, het is de eerste kras. In een auto die prachtig glimt. En als, uh, als, hij, uh, als dit zijn eerste en laatste kras is, dus, nou ja, dan leer je daarmee ja. leven. Maar het is wel heel jammer voor hem. Is, is het een foutje, Bart-Jan of is het toch misschien wel nou ja, een beetje moedwillig? Ik of... denk dat iemand er gewoon het verkeerde briefje heeft aangereikt. Er mm -hmm. zijn uh, uh, natuurlijk een, een leger aan ambtenaren om hem heen... die hem uh, moeten uitleggen van wat gebeurt hier nou eigenlijk... Uh, dat kan hij waarschijnlijk ook maar voor een beperkt gedeelte volgen. Ja. En wat is nou de boodschap? Wat, wat, wat, wat is nou het akkoord en hoe gaan we dat communiceren? Want hij heeft er wel de hele tijd bij gereden. Ik maar geloof ja, het er acht uur of zo. Gereden. Dus het is een hele pijnlijke, onbegrip. Ik denk ook niet dat het missen. moet willen ja. dat is. Dit is geen ah, moet ja. willen. Het is echt ja. gewoon, een, gewoon ja, niet begrepen. Ja. Ja. Ja. verkeerde briefje volgen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Gaat het nog consequenties hebben? Want ik bedoel, bijvoorbeeld het PVV, die belangrijk is natuurlijk voor die gedoogdsteun... die is al helemaal tegen elke steun. Ja. Ja. er worden nog maar 50 miljard meer. De rekenfout kwam van rechts hoe <lacht> ja, dat nog? Ja. Ja. nou ja, ik, ik, zie, ik zie, politieke reacties. dus laten we zeggen, je zou denken dat de oppositie hier onmiddellijk opspringt... maar die zeggen eigenlijk ook allemaal, ja, ja het is niet handig, maar ja. Ja, we steunen toch het hele plan wel. Er komt, er komt van de week nog, toch nog een groot debat... over uh, heel die Europese top... waar dit uh, besloten is. Ja, nou ja, dat dat, dat poets je wel weg. Ja, Daar heeft er wel ook, een mooi het verhaal wel. bij. Ja. Het, het ging vooral over Wilders. Maar dat is ook het grootste onderwerp op dit moment. Uh, en de, de, ook naar aanleiding van de verklaring... die dus vanochtend op de site van de PVV staat te lezen... van Geert Wilders. Uh, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Rubenel Oppenheimer en bart Spruit. We gaan zo meteen door met de Nationale Nieuwsquiz. De te kloppen score: 128 uh, sinds gisteren. Dat is nogal wat. En dit is een liedje... dat Opgepikt is door Gerard Ekdom, collega van 3FM. Die geloofde er helemaal in. Het is ook een mooi mooie nummer. Joni van Julian Vallard. Deep in darkest hour, That's when I feel the power. That's when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 Julian Vallard, zo heet deze man. We gaan door naar de Nationale Nieuwsquiz. Henk Beskers is hier, 56 jaar, komt uit Winterswijk. Welkom. Ja, dankjewel. U bent economie- en docent. Klopt. Uh, is dat, vinden de uh, kids dat nog een beetje leuk? Ja, dat is hartstikke leuk vak ja? uh, om te geven en om te ontvangen. U, u lijkt me ook wel een leuke leraar die dan af en toe wel eens een keer een trucje tussendoor uh, Ja, had. precies, dat heb je goed gezien. Ja, ja? dat probeer ik wel. Ja. Om, ja. om de klas een beetje geboeid uh, te houden? Om ze te prikkelen. Wat is de laatste truc geweest? Oh, de laatste truc. Uh, met scheikunde vinden ze dat nog wel eens interessant, wat trucjes... Uh, nou en niet, niet een halve lokaal dat ontploft of zo ineens. Nou, zo komt er soms wel eens over, denk ik, maar uh, <laughs> het valt meestal nog wel mee. Kijken of u de Nationale Nieuwsquiz een beetje kunt laten ontploffen. Uh, wat ik zei, 128 punten, dat is nogal een, een opgave, maar we gaan het gewoon proberen. Eerst de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. klaar jij? Eet minuut. Nationaal. Stillet. I still don't understand how such a thing could have happened. We have... We hebben extreme mensen in Norway. We, de mensen van Norway, decide hoe we Noorwegen Norway to go Het is niet hem. We decide that. dat. Ja, de eerste vragen gaan uh, over de tragedie daar in Noorwegen. De Noorse televisie heeft een interview uitgezonden met de vader van Anders Breivik. En daarin zei hij dat hij vervuld is van schaamte en verdriet. Hij woont al jaren in het buitenland, die vader. En zag zijn zoon voor het laatst in 1995... Hier is vraag 1. In welk land woont de vader van Breivik? Frankrijk. En daar werd ook dat interview inderdaad opgenomen. Ja. Is goed. Vraag 2. Er wordt steeds meer bekend over de drijfveren van deze Breivik. Zo wilde hij een kruisvadersbeweging op gang brengen tegen de islamisering van Europa. Breivik heeft het over een moderne variant van welke machtige middeleeuwse orde? Uh, machtige orde. Ik zit even te denken aan de, aan de orde van uh, de vrijmetselaars. Het zijn de Tempeliers, de Tempelorde. In 2002 werd de nieuwe Orde van de Tempeliers ook daadwerkelijk opgericht. In Londen kwamen acht Tempeliers samen, onder wie dus deze Breivik en een nog onbekende Nederlander, zegt hij. Vraag 3. De middeleeuwse Tempelorde werd officieel al in 1312 opgegeven, maar dook daarna ook nog geregeld op in verhalen. Zo speelde de Orde een belangrijke rol in een van de best verkochte boeken ooit, dat sinds het verschijnen in 2003 veel mensen inspireerde tot een zoektocht naar de Heilige Graal. Hoe heet dat boek? Uh, het boek is. Uh, dat is dat bekende boek uh, over het Christendom. Wat in Frankrijk zich afspeelt. Maar hoe heet het? Hoe heet het boek alweer? Dat, dat is, uh, ik, ik heb het boek uh, half gelezen, ooit alles. Uh, ik, ik moet het even. Je uh... hebt de titel toch wel gelezen aan het begin? Ja, precies. Maar veel verder uh, <laughs> moest even kijken. Nou, ik hoor ergens uh, nee, een zoemer in de moet verte. Het, uh, moet het schuldig blijven. Nou, als ik het zeg, dan weet je we. het. Ja, dan weet ik het wel, ja. De Da Vinci-code. Da Vinci-code, ja, ja. Een boek van Dan Brown, hè, 2006 ja. ook verfilmd. En uh, daarin lopen feiten en fictie door elkaar. Zo worden de Tempeliers op één lijn gezet met de priorij van Sion. Maar die is volgens veel mensen dan weer een verzinsel. We gaan naar vraag 4: een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, dat is een stuk ambitie dat ik uh, wilde. De groep is ambitieus, zoals je ziet... Uh... Maar als je daarin met elkaar die lijn kunt volgen... Dan, dan is er zeker in Nederland heel veel mogelijk. Koeman. Ronald Koeman begon gisteren als trainer bij Feyenoord. En daar volgt hij Mario Been op. Die moest opstappen omdat de spelers geen vertrouwen meer in hem hadden. Vraag 5. Nieuwe voetbalseizoen gaat nu echt beginnen. Want vanavond komt het eerste Nederlands team uit in de Champions League. Voorronde Champions League, moet je officieel zeggen. De FC Twente speelt uh, thuis een kwalificatiewedstrijd... tegen het Roemeense FC Wazli... Vanwege het instorten van het Twentse stadiondak... wordt die wedstrijd gespeeld in een ander stadion. Welk stadion is het? Een Gelderendorm. In Arnhem, dat Arnhem, is goed. Ja. Laatste vraag, maximaal vier punten. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn koninklijke slechtheid stond in het sterrenstelsel. 3. Ik speel ook wel eens in een supermarkt of bij mij thuis. O. Twee. Door de tragedie in Noorwegen kwam ik eerder naar Nederland. Eén. Gisteren en eergisteren gaf ik verrassingsconcerten in de Melkweg in Amsterdam. Oeh, Prins. Prins is goed. Ja, dat is goed. Um, die eerste aanwijzing heeft te maken met uh, dat hij ook wel eens His Royal Badness wordt genoemd. Dus koninklijke slechtheid. Ja, ja. En hij stond in het sterrenstelsel, hij stond in de Melkweg in Amsterdam. Zo heet dat, uh, ja, die concertzaal. Hij staat erom bekend dat hij graag van dit soort verrassingsconcerten geeft. Hij heeft dat wel eens een keer gedaan in een supermarkt in zijn eigen stad Minneapolis. Maar ook in zijn eigen huis. Hij zou dit weekend in Oslo optreden, maar vanwege de aanslagen daar ging hij eerder naar Nederland. De kaartjes waren 100 euro en moesten contant worden betaald. Morgen speelt hij uh, in de Ahoyen in Rotterdam. Prins, dat is goed. Uh, dan komen we op een factor van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 Vandaag luidt de stelling. De misrekening van premier Rutte over de steun aan Griekenland... is schadelijk voor zijn reputatie. Nou, we hebben het er net uitgebreid in het forum ook over gehad. U weet waar het over gaat. 50 miljard zat iedereen even naast de Rutte. Uh, vandaar dus deze stelling. En bent u daarmee eens of oneens, sms dat dan naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Henk Beskers en uh, die komt uit Winterswijk. 128 gaat het niet meer worden, denk ik. Want dan, u hebt dat al uitgerekend als Bertha natuurlijk. 32 moet u er goed hebben bij Factor 4. Uh, dat wordt heel lastig in uh, 90 seconden. Maar we gaan toch kijken hoe ver u komt. Uh, 90 seconden de tijd. Veel vragen als een antwoord onduidelijk is onmiddellijk pas roepen. Hier komen ze. De nationale nieuwsquiz. Wie werd gisteren voorgeleid voor het Joegoslavië-tribunaal? Harad. Nee, het is Goran Hadjic. De omstreden ja. speedbootrace op welke zee is afgelast? Uh, dat is de Waddenzee tussen Den Helder dat en... Dat uh, Welke internationale organisatie... waarschuwt voor een nog hoger schuldenplafond van de VS? Uh, moneta uh, Wereldbank, Monetaire Unie. Monetaire Unie. Dat is het IMF. IMF hoe, ja, heette dat ja. hoe heette de rietjes waarvan Fristi oproept om ze te vernietigen? Ja, die, die zijn gebroken gebroken gebro rietjes. Uh, ik knikken... hoef alleen maar een naam te weten. <laughs> Dat weet ik niet. Van de fris die drank De superslurpers. Oh, zie je zo. Welke New Yorks vliegveld werd vanwege verdachte bagage ontruimd? JFK. Dat is goed. Maleisië en Australië hebben een overeenkomst getekend over de uitruil waarvan? Uh, verdachten. Vluchtelingen. Welke website die burgers moet informeren bij rampen wordt compleet vernieuwd? Dat is van de burgerlijke. Uh, de rampencenter. Crisis.nl. Crisis.nl, ja. Alberto Contador slaat net als de afgelopen twee jaar. welke wielenronde over? Uh, uh, Boksmeer? Nee, de ronde van Spanje is het. De Vuelta. Illegalen in Amerika hebben voor de droomwet. voortaan recht op wat voor beurs? Studiebeurs. Dat is goed. Welke organisatie start een luchtbrug naar de hoorn van Afrika? De hoorn van. Uh, Artsen zonder grenzen. Het is de VN. Wie won gisteren het wielencriterium van Boksmeer? Geen idee. Lars Boom, bewakers van welke Belgische gevangenis staken vanwege de mogelijke komst van een beruchte crimineel? Weet ik zo niet. Sint-Gilles, welke bank verkoopt wegens bezuinigingen zijn verzekeringsactiviteiten in Zuid-Amerika? Mm, weet ik ook niet. Dat is de ING. Toch ING, ik wou ook ja, toch ook aan Ja, ja, ja. ja, ja. Het hield niet over. Het waren er drie, eh, maal vier uit de factor is twaalf. Twaalf. Ja. U had hoger ingezet van tevoren, denk ik. Dat denk. had ik zeker, ja. Oké. Okay. Ja, het is niet anders. U gaat toch uh, met de normale prijs naar huis. De kaarten voor beeld, en geluid, de lunch, radio en de mok. Maar u vond het leuk om hier te zijn, hè? Dat zonder meer. Ja. ja nee, Goede reis terug naar uh, Winterswijk. Ja, dankjewel. Wij melden ons straks om kwart overheen weer. Dan gaat het over de eventuele splitsing van België. Is dat een goed idee? En hoe zou dat dan moeten? Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. CRV. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer.